9 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Zeker 76 nabestaanden van inzittenden van de MH17 willen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de zaak. Dat bleek vandaag op een voorbereidende zitting tegen de vier verdachten van het neerhalen van het toestel in 2014. Ook hebben meer dan 100 mensen gezegd dat ze een schriftelijke verklaring willen indienen. En verder willen meer dan 300 nabestaanden een claim bij de daders indienen, mochten ze ooit worden gevonden. Het MH17-proces gaat eind september verder. BOA's schrijven momenteel minder coronaboetes uit... vanwege de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus. Dat zegt de vakbond van buitengewoon opsporingsambtenaren BOA ACP. Op het feest van Grapperhaus hielden gasten te weinig afstand. Daardoor is het volgens de vakbond ingewikkeld om uit te leggen... waarom mensen een boete krijgen... als de minister zichzelf niet aan de regels houdt. Grapperhaus zegt dat hij de kritiek op zijn geloofwaardigheid begrijpt... en wil met de vakbonden in gesprek. Honderden Nederlanders hebben zich als vrijwilliger gemeld om een mogelijk coronavaccin te testen van het farmaceutische bedrijf Janssen Vaccins in Leiden. Een groep van 135 mensen gaat meedoen aan onderzoek om te ontdekken welke dosis de beste immuunreactie oplevert. Ook wordt gekeken naar de veiligheid van het vaccin. Als de uitkomsten positief zijn, komt er een nieuw onderzoek met duizenden vrijwilligers in een gebied waar veel coronapatiënten zijn. Daaruit moet blijken of het vaccin echt tegen het virus beschermt. In Zweden is de eerste fabriek ter wereld geopend waar staal gemaakt wordt met behulp van waterstof in plaats van kolen. Bij steenkool komen grote hoeveelheden CO2 vrij die bijdragen aan klimaatverandering. In de nieuwe Zweedse fabriek wordt staal gemaakt met behulp van duurzame elektriciteit uit onder meer waterkracht. Over 20 jaar wil Zweden alleen nog maar duurzaam staal produceren. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 graden en er kan wat nevel of een mistbank ontstaan.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 I'm not tot de provincie... ...dan zeg ik, ja, hij komt... ...of tenminste, de band komt ook voor een deel... ...uit deze provincie, namelijk uit de hoofdstad... ...van Nederland, Amsterdam... ...daar komen ze een beetje voor een deel vandaan... ...maar er zijn ook nog lijnen richting Arnhem... ...want daar hebben ze ook wat optredens gedaan... ...bovendien vind ik... ...de band laat zich absoluut niet gek maken... ...wat de Nederlandse muziekindustrie eigenlijk wel... ...van ze zou willen verwachten... Nieuw materiaal, maar uh, Sophie Platenkamp en uh, consorten zeggen... ja, dag, daar uh, hebben wij weinig boodschap aan. Wij gaan gewoon ons eigen gang. Maar uh, ja, ze hebben inmiddels wel een EP uitgebracht. Dat heeft wel even wat geduurd. Ik geloof dat uh, de band uh, sinds 2015, 16 die kant al uh, bestaat. Uh, maar ze hebben dat uh, rustig aan gedaan. En uh, af en toe uh, komen ze met uh, wat nummers naar buiten. En deze die heeft ook redelijk goed gescoord in uh, de indie-lijsten. En nog uh, komt hij uh, nogal ergens voor Verline met Alleen. Dat is een beetje het verhaal. En dan zijn er hier nog twee nonos in deze omroep. Die, uh, die eigenlijk bijna praktisch in elk programma dit uh, nummer voorbij laten komen. Dat ben ik, de Gek. En de andere, die andere gek, dat is dan uh, Walter Sands. Maar goed, uh, laat ik uh, maar heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. En uh, Walter niet zo uh, uh, uh, voor gek lopen verklaren. Want dan krijg ik uh, de volgende week wel weer commentaar. Dus dat uh, wil ik dan ook weer niet uh, om me geweten hebben. Acht minuten over negen. In dit tweede uur wel aandacht voor serieuze zaken. Want we gaan straks ook nog praten met Julien Grouter. Hij is een van de mensen die het initiatief had genomen om een grote demonstratie in gang te zetten. Namelijk een nationaal muziekprotester. Hij heeft zich bij bij een groep had hij zich aangesloten... Uh, die uh, een protest uh, wilde houden op het Malieveld. Waar anders, zou je bijna zeggen. En daar zou dan ook een soort... March of the flight cases... of een march of the cases uh, plaatsvinden. Maar waren het niet. Het is inmiddels al een beetje ingehaald. Want je hebt het net ook uh, op het nieuws uh, kunnen horen... dat uh, er een uh, nieuw steunpakket uh, in de maak is. En uh, daar zouden ook de muzikanten... voor een deel ook inzitten. En voor een deel hebben ze daar ook voor gestreden. En dat is precies de reden waarom ze nog even zeggen van... nou, we houden jullie in de gaten, politici. Dus het uh, bezwerende vingertje in die richting van die politici is uh, wel gemaakt. Want weet je gemeente, als je, je dus niet aan de afspraken houdt... dan gaan we alsnog een, uh, ja, een mars van die kezers uh, uh, houden. Dat is een beetje het idee. Uh, nu is het weer tijd voor stevige zaken. Eerst die band uit Zwijnrecht. Lorenz heette uh, de band... Ik heb uh, zaterdag uh, vernomen van uh, Jasper... die daar uh, in de uitzending uh, heeft uh, gezeten bij Zwaardvis, uh, dat ze in een, uh, ja, in, in een straat of in, in een buurt wonen waren in Lorenz voorkomt En toen dachten ze, nou laten we dan ook maar de band uh, daarna noemen. Uh, ze staan weer opnieuw in die belangstelling. Eigenlijk uh, een band uh, die al een lange tijd bezig is. Maar ook hier uh, is de werking van de indie-lijsten toch uh, heel erg nuttig. Want ook bij ons zijn ze nu doorgedrongen. Een band uit Zwijndrecht. Lawrence met Victory. General Redbeard moet jou ook nog wat uh, zeggen, Marcus. Uh, want uh, ze zijn ook uh, voor jou lens ooit nog uh, verschenen, denk ik. Maar volgens mij een aantal jaar geleden. Ja, denk een jaar of uh, vier, vijf uh, terug. Maar ja. uh, ze, ze gaven toch wel een spetterende show toen in uh, Patro. Vond ik. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, je hebt heel veel, veel gezien. goed na moet denken uh, hoe, welke shows Ik heb in de jaren A, een, een hele hoop shows gezien. Ja. gezien. Hij had een rode baan, ja, met, want met, daarom met, heet hij ook met, uh, Red Beard. Ja, he, die met die kapitein, <laughs> die kapitein Met die, die lege bed en een fratse wat het ik. podium op, die Chris. Ik, ik herinner hem wel, ja. Ja, ja, ja. ja. Misschien moet je weer stiekem even je oude foto's, denk ik, even doornemen. Dat hij er weer boven water komt. Uh, ik, denk ik, zelfs, ik denk dat ik zelfs weet welke <laughs> jij bedoelt. Ik ga eens even zoeken. Nou, we gaan, we gaan het meemaken. Dus uh, goed, Marcus, hier, uh, volgende week hoor ik het antwoord, of niet? <laughs> komt goed. Dat is goed. Uh, goed, uh, General Redbeard. Uh, dat is, uh, nou, ik heb hier de bio. Normaal gesproken uh, zit ik dan altijd een beetje uh, te kijken hoe Pepe Fisher dat doet. En dan hoor je ook zo dat muziekje van uh, de Rob daar woord. Maar die heb ik nu even niet bij de hand. De uh, band Your Mother Warned About. Dat is, uh, of de uh, band Your Mother Warned You About. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Waar sommige bands zich uitsluitend bezighouden met het maken van goede, strak gespeelde muziek... zijn er ook bands die zich voornamelijk op de show richten. En dat uh, uh, was het verhaal wat Marcus dus ook zei: uh, dat ze dus uh, op de show richten. Dat is met name op het uh, konto van Chris West. Uh, General Redbeard doet graag beide: strakke hardrock... met een hoog energiegehalte. Een band die iedere keer alles wil geven, zweten na het eerste nummer en gesloopt na het laatste akkoord. Dat is zo'n beetje de strekking van het verhaal. Ik lijk in de dag wel een beetje op Papervisie. Doe ik het goed of niet? Uh, kom ik een beetje in de buurt? Ja. Niemand komt in de buurt van Papervisie. Nee, ja, oké. Okay, maar nou goed, uh, ik probeer het wel in ieder geval. Je, hebt er, je bent in ieder geval goed aan het proberen. <laughs> ik ben wel aardig onderweg. Uh, geïnspireerd door bands als Mr. Beck, Slash, Rivalsons, Nickelback en vele andere rokken. Deze vier heren op het podium. Mannen let op je vrouw. Vrouwen let op je man. Want de general is jacht. Seks, drugs en hard rock. Oftewel rock and roll forever. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Ja, zie je, kijk. Uh, je hebt hem gevonden. Dus waar... Uh, ja, dat is helemaal zo lang. <laughs> Dat, dat is, is helemaal nog niet zo lang geleden. Allee, de, de, de, nee, dat is uh, 2018. Toch? Eerste, eerste ronde van 2018. Ja, en toch uh, nou, heb je dat uh, vlot op. We weten te sporen in dat, dat overzicht. Dus dat is nog eigenlijk uh, vrij recent. Maar goed, misschien dat ze nog uh, wat willen doen. Chris zelf uh, komt uit Assen-Delft En uh, de band zelf, denk ik, is een beetje gesitueerd. In de buurt van, uh, nou ja, de Zaan, denk ik zelfs, dat ze daar vandaan komen. Want anders mag je niet meedoen. Want als je uit Hiru komt, dan uh, val je net buiten een potje, denk ik. Oh. Uh, nou ja, uh, Three Points Landing, uh, die kwam uit Algemar, Dus die viel er net uh, in. Maar Hiru ligt er een uh, streepje boven. Dus ik denk niet dat, dat ze dan uh, kans maken om mee te doen. Goed, Dak. Want je hebt het uh, opgezocht. Dus dat, uh, is, uh, het is staande de uitzending zelfs nog uh, dat je dat voor elkaar weet te krijgen. Het is eigenlijk een bikke. Uh... <laughs> Dan ben ik in de handklap hey, Normaal gesproken moet er ook hier een band staan Maar uh, die hebben we nu even niet uh, Of, uh, of uh, muzikanten het gaat wel weer de goede kant op met de besmettingscijfers. Ze gaan weer naar beneden. Dus, uh... ja, ik hoop dat we binnenkort toch wel weer een keer wat live in de studio bestaan. Ja, dat, uh, dat... Mooie dat... grote studio. Ik, uh, ik word anders zo roestig. Uh... <laughs> Als iemand niet... hoort kraken, ja. dan is het Marcus. <laughs> ik, uh... ik heb al in, in maanden of nu al... Echt, ik, ja, sinds, sinds, uh -huh. ik, ik heb al, al sinds januari of zo geen camera meer aangeraakt. <laughs> en nu ook al geen mengpaneel meer. Het wordt echt... Uh... Dat, dat wordt uh, weer uh, een beetje... Ja, serieus nadenken, moet je niet een opfriscursus volgen. Ja. <laughs> Dat zou zomaar kunnen. Goed. Uh, dit was even de bijdrage van Marcus uh, voor dit moment. Uh, misschien dat we hem zo direct nog uh, even erbij halen. Maar goed. Uh, dat, uh, mag, dat mag zo dadelijk nog wel een keer. Uh, twee dames uh, nu maar eventjes achter elkaar laten horen. De een is uh, hier uit Zandvoort afkomstig. Dat is Wendy Moore. De, de ander. Die hebben we vorige week uh, gedraaid in uh, de eerste 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Noah Lorin. En uh, zij heeft ook uh, een EP uitgebracht deze week. En een van die nummers die erop uh, te vinden is, is S en dan YM. Ik, uh, ik moet oppassen dat ik er niet over struikel. Maar goed, uh, die nummers die hoor je nu achter elkaar. Uh, en uh, daar beginnen we dan maar mee met de uh, elixir van uh, Wendy Moore.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 Take the alexa They swear this will fit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 Fine, speak in your mind. Speak, in your speak your mind. We all have doubts, girl. We all helped us. I know we don't show it. I know we don't. We don't. That's why you.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 Is de dames nu eigenlijk al, Demi en Miranda. Want uh, ja, wat dat betreft uh, hadden ze toch uh, een behoorlijke stempel gedrukt uh, vorige week uh, op het uh, programma Moet ook wel. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, dat is uh, het uh, programma wat uh, we samen doen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Elke derde donderdag van de maand uh, komen we dat uh, bij je uh, thuisbrengen in uh, de radio... En dan uh, doen we dat uh, met uh, muziek uit Noord-Holland. En dit uh, komt ook uit Noord-Holland. En een van de mensen die normaal gesproken uh, ooit uh, in Noord-Holland... Uh, ja, zijn opleiding volgens mij heeft hij dat uh, gedaan. Uh, dat is uh, Julian Grouter. Goedenavond naar hallo. Uh, want dat uh, klopt toch hè? je hebt in no noord-holland heb je gewoon uh, je opleiding uh, gehad ik, ik heb in amsterdam uh, via konstorium gedaan ja. dat wou ik net zeggen dus uh, maar goed je bent uh, tegenwoordig wat uh, bent meer uh, naar uh, ja je bent aan de andere kant uh, van uh, van de ik provincie gaan zitten Rijfland. ja, ja naar uh, de kerk aan wijssel ja, Nieuwekerk aan de IJssel, daar, hebben ze, daar, daar, daar, had, daar zat ooit een omroep, Omroep Zuidplas zat daar ooit. Ik weet het, ik zit, ik zit er heel erg dicht bij, uh, bij Willem van. Ja, ja, ja, want ik heb je afgelopen zaterdag nog gehoord daar. Dus, en ik ik, ik, ik, ik, ik woon in, uh, in Nieuwekerk tegenwoordig, dus ik zit echt om de hoek uh, bij een studio. <laughs> ja, uh, ja de, de, de omroep is opgegaan weer in Radio Kapelle, maar goed. Uh, oh ja, dan precies, wordt het weer uh, een heel verhaal over zwaardvis Maar ik heb je daar wel afgelopen zaterdag gehoord. Uh, dat alles heeft uh, te maken met uh, het verhaal over, die, uh, over de muziekdemonstratie. Daar had jij... Ja, eerst uh, was het uh, de ergernis uh, die je had uitgesproken. Laten we ons wegzetten als een stel linkse hobbyisten. Dat, dat was de eerste kreet die ik uh, van jou tegenkwam op, uh, op Facebook. En vervolgens uh, was het uh, het hele verhaal van... Uh, van ja, uh, maar uh, nu wordt het toch echt uh, te gortig. Laat ik uh, maar eens even iets uh, tegenaan smijten als het gaat om een demonstratie. Dat is toch een beetje ja. het uh, verhaal eigenlijk uh, geweest. Precies, dat klopt. Ja? En ehm... Um, ja, ik denk, het, het, het was tijd in ieder geval. Ik vond dat het tijd was, want ik... toch in ieder geval op de social media... Hmm? te weinig ehm... Um, of artiesten, had ik hier hoorde over spreken en ja. iedereen... En dat heeft, heeft deze ik te maken dat het ook gewoon een, een grote groep zeg maar in die sector ja. leeft niet van deze van, van, van dat vak zeg maar. Ja. Het is part-time werk en daarnaast hebben ze een andere baan. Ben ik onderdeel van, trouwens. Hoor. Mm. Ik ik leef niet van de muziek. Nee. Ik heb gewoon een baan hiernaast waar ik les geef en mm. uh, ben uh, in gitaar spelen en uh, ja, kinderonderwijs in in, in, in de ambacht van, van het spelen van gitaar. Ja maar ik realiseer uh, wel heel goed zeg maar, dat als als dit zo doorgaat dan dan dan verdwijnt uh, dan kan de live industrie verdwijnen en dan is het dan kan je niet meer met je band live gaan spelen en dan verdwijnen de podia's uh, die grote ook op vrijwilligers al draaien en ja. al die mensen in de loondienst maar dat gaat dan die sector gaat dan echt uh, teloor en dat is iets wat we moeten voorkomen ja. en het ging eigenlijk hartstikke goed zeg maar de, de afgelopen tijd um, ...waar uh, steeds meer partijen gingen zich aansluiten. Ik was aangesloten bij een andere organisatie... March of the Cases. Uh -huh, uh -huh. En, uh, ook op Malieveld. Want ze hadden eigenlijk dezelfde visie. En ik dacht oké, okay, als zij dezelfde visie hebben, ze willen ook eigenlijk een optocht doen uh, met die flight case om een heel erg sterk beeld uh, uit te stralen van uh -huh. wat de industrie nou eigenlijk uh, inhoudt. En ja, uh -huh. daar ga ik me bij, bij aansluiten. Dus dat heb ik gedaan en uh, de laatste bericht die ik uh, van hun ontving, zeg maar ik zit in de, ik zit, ik zit gewoon in de loop uh, qua qua organisatie en um, en ook de belangenorganisaties organisaties die daarbij zijn aangesloten. Mm -hmm. uh, maar uh, vandaag is zij de stekker uitgetrokken, van hun kant dan. Ja, uh, en, en wat ga jij nu doen? Waarom? Ja. En waarom is het gedaan? Dat is, eigenlijk, nu is, er, uh, dat is, dat is wel het positieve hieraan, dat is mm -hmm. in ieder geval een uh, verlenging gekomen van het steunpakket tot en met 1 juli uit mijn hoofd 2021. Ja. Maar... Die verlenging komt er, maar we weten niet wat het inhoudt. En ja. dat, dat, dat, dat gaat een beetje, dat schijkt een beetje tegen mij in. Hm. Dat ik, um, dat, dat protest wordt, dat daar wordt, wordt nu er, of aan hun kant geannuleerd hm. op, 1, op 1 september, maar we weten niet wat het pakket precies gaat inhouden en welk gedeelte van de sector daarmee gedekt wordt. Ja. Want het kan zomaar zijn dat de top daarvan, hm. de grote bedrijven zoals de Mojo, zeg maar, en de, de grote beurzen en, de, en die en die kant van de evenementsector, die kan misschien gered worden. Hm. Maar er is nog steeds een sterke middellaag en onderkant zeg maar, van de sector die toch weggevaagd wordt. Hm. En ja, ik, ik begrijp ook dat, dat, dat ik, niet alles is te redden, weet je, dat is gewoon kan gewoon niet. Je nee. kan, kan niet aan de overheid vragen zijn, maar dat alles maar overeind blijft staan. Kleine, midden en grote bedrijven. Dus onmogelijk, denk ik. Maar ja. ik dan nu geen geluid te laten horen. Ja, ik vind het heel erg Frans. Dat is het gevoel dat ik nu heb. Ik heb, uh, ik heb er veel tijd uh, in, in en werk in zitten. En dat maakt op zich niet uit. In dit geval ben ik een, een, een, een eenmans actie bij mijn protest. Maar heb ik wel heel veel steun en bijval gekregen van heel veel mensen. Het evenement begon met 100 geïnteresseerden en ik zit nu tegen de 7000 ja. geïnteresseerden aan. En samen met het andere evenement gingen we over de 10.000 heen. Dus er zijn heel veel mensen die zich wel uh, aangesproken voelden en die ook hun steun wilden betuigen aan. Ja. Uh, ja. voordat, uh, voordat uh, we helemaal uh, wat uh, verder op de zaak ingaan, uh, is dat nou eigenlijk ook meteen ook dat je iets, iets bereikt hebt in dat hele, uh, in dat hele verhaal? Want je, uit de reacties van de sociale media kan je afleiden dat het dus wel leeft binnen de muziekwereld. Het leeft, ja. Ik, ik weet niet of ik iets heb bereikt op dit moment. Nee? Ik, um, ja, als ik, ik, vandaag had ik het gevoel ik denk van oké, okay, Misschien hebben we bereikt dat dat er nu wat meer vaart is gekomen in het uh, in het nemen van een besluit voor verlenging. Hmm. Ja, ik weet niet of we of we dan of we, of we daarmee op dit moment gered zijn. Hmm. Ik vraag het me heel sterk af. Ja. Um, en, en ja, kijk, als ik helemaal sceptisch zou uh, zou zijn, dan kan je ook zeggen ja, oké. Okay. Um, er zijn ook beloftes gemaakt uh, richting uh, de zorgindustrie. Ja. Zijn, die dan, zijn die dan nagekomen? Nee, eigenlijk niet. Nee, uh, nee kijk, uh, niet uh, uh, Maar goed, uh, het geeft ook wel aan hoe belangrijk het is. Want hoe belangrijk is het optreden van een muzikant in een popzaal? Of dat er in een kroeg gebeurt of wat dan ook? Hoe belangrijk nou, is dat? Nou, laat ik zeggen dat het... Kijk, als je naar individueel kijkt maar verrijkt dat misschien je eigen leven. Maar... Laten we eens groter denken. Hmm. Ik denk de waarde van uh, kunst en cultuur zeg maar, voor de maatschappij of voor een stad, hmm. voor een land is echt enorm groot. Dat is echt wel onderschat. Als je kunst en cultuur zou wegvragen zeg maar, uit onze maatschappij, is dat een groot gemis. Dat uh, is wel iets uh, wat we kunnen vaststellen, want. Ja, ik, ik weet dat wij hier... een, een wat het muzikaal uh, gezinde... burgemeester hebben. Tenminste, uh, hij... Uh, heeft het als hobby uh, in dat opzicht. Hij vertelt ook letterlijk... Uh, drie weken terug hier in de uitzending... van, ik mis dat. Een zweterig zaaltje waar ik uh, gewoon... lekker naar uh, nieuwe muziek... zou kunnen luisteren. Dat, dat mis ik enorm. Uh, daaruit kun je afleiden... dat dat, dat uh, dan een gebrek... zal gaan worden als, als dat... allemaal gaat uh, verdwijnen. Want dat... Je wil gewoon iets ontdekken in een zaal of wat dan ook. Of bij een festival. Dat, dat is nog wel het uitgangspunt. En als dat ja, allemaal dat van. verdwenen is... Dan, dan is het wel een kale, een kale be bende en een kale bedoening, denk ik zo. Het is gewoon verruiming van de geest. Het nou. kan voor de een kan zijn dat je een goed boek leest... of dat je naar een leuke film of naar een leuke serie kijkt. Maar de nou. ander heeft... Die wil dat door de vorm van muziek luisteren hmm. en ja, en, en dan hebben we ook nog het, het, het, het gaven eraan dat je ja, je kan uh, je kan muziek luisteren via Spotify of via een vinyltje draaien, zeg maar. Thuis hmm. of of, maar je kan ook die die beleving, want dat is het. Weet je, kijk, thuis kan je luisteren, zeg maar, en dan hmm. prima. Maar de beleving van um, van live muziek, ja, dat is veel wat anders. Weet je dat ja. daar wat je zegt bij bepaalde genres dat je in een zaal zweterig op elkaar weet je ja, ja. Um, erbij zijn ja, dus erbij zijn weet ja, je ja. en dan deel je met met elkaar met met z'n allen de emotie bij een bepaalde song weet je en dan sta je daar uh, saamhorig zijn want iedereen gaat naar die artiest toe dus iedereen houdt van die artiest dus je bent eens gezin zeg maar ga ja. je daarheen. en ja. ja. Dat heeft echt een enorme uh, culturele waarde, zeg maar. En hm. dat moet zeker niet vergeten worden. En niet onderschatlijk uh, worden in dat opzicht. En ook niet onderschat worden, ja. zeker niet. Nee. Um, dan is de vraag eigenlijk nog van hoe verder nu? Want uh, als, uh, ja. als dit nu even geparkeerd staat... Uh, ik zei net, uh, het bezwerende vingertje vanuit de muziekindustrie... in de richting van de politiek, we houden jullie in de gaten... dat, uh, klinkt natuurlijk, of, of dat is eigenlijk uh, wel uh, zichtbaar als ik dat zo tussen de... Regels doorlees. Ben jullie op die? Ja, dat was zeker wel zichtbaar. Ja. Alleen vind ik vind, wat ik zo zonde vind, zeg maar, is dat mm. op dit moment hebben we best wel in een zeer korte tijd wat momenten kunnen maken en uh, ja, uh, mensen bewust kunnen maken en awareness creëren, zeg maar, rondom dit probleem. Mm. En ik ben ik ben een beetje bang, zeg maar, dat ja, dat als dat als als dit als deze actie niet gaat plaatsvinden, zeg maar en je zou dat gaan uh, verplaatsen of het dan hetzelfde is um, het is alleen nu een beetje lastig vind ik zeg maar om, uh, om om om om een duidelijk speerpunt aan te pakken zeg maar voor uh, voor voor dit protest hm. uh, toen, toen ik hoorde dat er dat dat dat is dat dat je komt dacht ik al van oké okay, oei dat is wel een van mijn punten, zeg maar. Ik wil dat de verlenging komt en zo snel mogelijk. Oké, okay, die verlenging wordt nieuw tot 1 juli 2021. Oké, okay, dat is dan wel één. Uh, maar wat de inhoud is, weet dus niet, zeg maar. Dus ja, ik heb het gevoel dat ik me pas kan um, verzetten tegen één uh, van de punten. Als ik ze weet, zeg maar, hoe het pakket in elkaar steekt. Ja. En... Um, Helaas is de overheid ons nu eigenlijk ook een beetje voor met een besluit zeg maar. Of of of nou, ja, of onze timing was ongunstig. Maar ja. het was zo lastig op elkaar af te stemmen. Want je weet niet uh, wanneer uh, de overheid daarmee naar buiten komt met zo'n bepaald nee, punt. Nee. Dus, uh, maar uh, dus ja. Dat is... ja. Ja? Nee? Ik... ja, dat is een moeilijk ding. Ja. Goed, we, uh, laten we nog de vinger aan de pols houden, sowieso. Ik, uh, dank, ja. ik, ik dank je sowieso uh, voor de bijdrage uh, als het gaat om het uitleggen van die demonstratie en hoe belangrijk dat is. Nou weet ik dat jij zelf ook een muziekmaker bent, want uh, je praat uit eigen ervaring over, uh, over zalen en uh, noem maar op wat dat er gaat. Uh, en ik heb uh, toch nog even nog iets uh, klaarstaan uit het uh, verleden. Uh, dat album uh, Itch, wat je toen hebt uitgebracht. Daar heb jij een nummer op staan en dat heb jij op een gegeven moment gezegd... Nou, dat laat ik liever over aan een dame. Ja, oh ja. Nou, dan weet jij al welk ik, ik ga draaien in ieder geval. Um, ik dank je, Julien. Graag gedaan. Dat was uh, Julien En nou, Ik zei al, hij maakt ook zelf uh, muziek. Kit Harlequin is het uh, verhaal uh, waar hij uh, achter zit. En uh, dat drijft eigenlijk min of meer op hem. Hound heet het nummer waar ik uh, naar uh, verwezen is. En dit is hem dus. Zelf. Als uh, je dit dus niet meer in een zaal uh, zou kunnen aanschouwen... dan wordt het al uh, bijzonder lastig, denk ik eerlijk gezegd. Bent komt uit de buurt. Sterker nog, de frontman komt hier uit dit dorp. Uh, dat is uh, uh, Jurjaan uh, Körpershoek. Uh, wellicht zal die zaterdag uh, te horen zijn uh, in, uh, in een andere setting. Op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij uh, vriend Willem de Waard. Daar is hij uh, te horen straks. Uh, maar goed, zover is het nog niet. Daarvoor hoorde je Kit Harlequin. Niet uh, wat uh, betreft uh, Julien zelf. Maar Marcella Bovio, want uh, daar had hij een, een nummer uh, voor uh, klaar liggen. En zelf vond hij dat dat, dat over moest uh, gelaten worden aan een dame. Dus dat, uh, dat had hij uh, goed bekeken. En dat was ook wel een uh, fijn nummer om uh, te horen. Um, een van die nummers uh, die ook uh, het lekker doet op dit moment... Is, uh, of zijn de mannen van de Bohems. En die band heeft een hele lange tijd uh, stilgelegen. En op een gegeven moment waren ze daar als een dubbeltje uit een doosje weer ineens uh, terug... Von Vicenne Park. Was wel, uh, het was wel wat, hè, gisteren. Want gisterenochtend werd je zo wat uit je hemdje geblazen. Hier in Zandvoort, almeens, dan. En uh, die jongens die hebben het erover. Charme Alex en Rutger. De jongens uh, die uh, ons hebben aangeboden dat ze met uh, akoestische het uh, de hele studio willen verbouwen. Tenminste, uh, muzikaal gezien dan. Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar hoe dat er in het uh, post... Periode de eruit gaat zien. Na het zeewoord. Maar goed, daar hebben we het wel later over. Uh, daarvoor hoor je op onze visie park van de Bohems. We gaan het even kalm aandoen. Hier is Flowers van Jente Charlotte. It is our time. We found the light we've been searching for. We turn our heads towards the sun. Just like flowers.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 Jensen Charlotte ze heeft afgelopen week bij de collega's van Halem 105 een optreden gedaan. In het kader van de Sound of Halem. Eens kijken of we het nog kunnen. Want we zijn weer aan het eind gekomen van deze alternative VM, En dan zeggen Marcus en ik en in koor... Tot volgende week. Nou, we zijn het nog steeds uh, goed. Uh, we kunnen het nog steeds in koor uh, uh, noemen. Dus, dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed. Uh. Uh, de laatste, want dat is altijd uh, niet de minste. Zeg ik, zeg ik ook maar, want het is ook een voormalig winnares uh, geweest van de grote prijs van Nederland. In de categorie Songwriters uh, in het jaar 2008. Is ook ongeveer twaalf jaar uh, terug. Maar zij heeft ooit nog eens een briljant uh, nummer gemaakt over een penicillinekuur. En uh, dat uh, is Make Me Hall van Fabiana Dant. Tot volgende week dag. You